Het is altijd leuk hè? Een uh, programma beginnen met een plaat uit je jeugd. Ja, het <laughs> is 1974 hoor, de Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamers. voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het we even na twee uur. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, luisteraars, goedemiddag, Rob. We zijn er weer. We drie zijn live weer weer. drie uur lang. Vanaf twee uh, tot vijf, live vanaf het gasthuisplein. Met Zandvoort op zaterdag. En waarschijnlijk weer heel veel uh, items uh, te behandelen. Heel veel items. Ik bedoel, uh, ja, uh, uiteraard zijn daar zoals daar zijn: uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. En om half drie komt hij uh, in geheel eigen persoon, onze enige echte eigen Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. En die gaat ons vertellen wat we de komende dagen vandaag en de komende dagen voor weer kunnen verwachten. Uh, uh, luisteraars, ik zal, pas, ik zal pas zeggen Leg pen en papier klaar Want de nieuwjaarsrecepties zijn in volle gang Oké. Okay. Dus uh, pen en papier Want straks gaan we eens even dat rijtje bij langs Wat er allemaal nog aan nieuwjaarsrecepties uh, In de hoed hebben uh, En natuurlijk Dit weekend staat, vol, staat Stanford vol met de muziek uh, Zowel klassieke muziek als jazzmuziek Daar gaan we ook even bij stilstaan En in het laatste uur hebben we natuurlijk uh, uh, Formule 1 nieuws uh, Voetbalnieuws, tennisnieuws Golfnieuws, want er wordt weer uh, gegolfd in, ergens in Zuid-Afrika. En we hebben een heel speciaal Dart-nieuws. En dat is ook heel spannend. Oké, okay, half drie hè, gaat het beginnen? Half drie gaat het beginnen. En uh, daarover straks meer. Straks veel meer, uh, uiteraard. En ook uh, wat uh, informatie over de nieuwjaarsrace, neem ik aan. Hè? Morgen op het circuit. Klopt, morgen de, de nieuwjaarsrace, de, de enige race die uh, in het donker zal finishen. En uh, daar, dat begint, uh, daar hebben we natuurlijk ook een compleet item over. Oké, okay, dat allemaal de komende muziek. En veel muziek hoop ik, ik uh, Rob. Ja, wat dacht je van deze? De Och. Alessi Brothers en Oh ah. Laurie. Muziek uit onze jeugd. Ja. <laughs> oh. De zaterdagmiddag van CFM. Als eerste de Alessie Brothers en Al Lori, De achteraan Deze van Tavares. En hoe done het who stole my baby. Heerlijk. Hoog tijd ja. voor de informatie. Ja, ja. Uh, pen en papier bij de hand, want we gaan het hebben over de nieuwjaarsrecepties. Nou, daar komen ze aan. Traditiegetrouw willen Zandvoortse verenigingen en instellingen hun beste wensen voor het nieuwe jaar aan hun leden en sympathisanten overbrengen. Het merendeel doet dat vandaag en morgen of zelfs nog later. Maar de gemeente, ook weer traditiegetrouw, deed dat afgelopen maandag. En onze verslaggever Rob Harms was daar aanwezig. Ja, het was gezellig druk. Was leuk. En een leuke nieuwjaarsreceptie. Ja, en er was nog de gemeente, een... Gemeente, complimenten. Er was ook nog een toespraak van de burgervader. De burgemeester. De burgemeester. Ja, dat was helemaal goed. En wat was de strekking van zijn, van zijn reden? De complimenten geven aan elkaar. Oké. Okay. Is dat, is dat wat we dit jaar allemaal moeten gaan doen? Ja, dus jij krijgt een compliment van mij omdat jij Rob, zo goed je best doet. Rob, ik, ik ben tot tranen toe beroerd. Oké. Okay. Goed, uh, pen en papier bij de hand. Want vandaag, vanaf 3 uur tot 5 uur, is er een nieuwjaarsreceptie bij VVV Zandvoort. En ook vandaag is er vanaf drie uur de mogelijkheid om de redders van de KNRM in het boothuis aan de Torberkenstraat een goed, gezond en behouden thuisvaart in 2011 te wensen. Morgen speelt de Zandvoortse hockeyclub IJs en Wededienende de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen een team van de gemeente. Na de wedstrijd heeft u de gelegenheid om het nieuwe bestuur van de ZHC de beste wensen over te brengen. Op dezelfde, ook op morgen, ontvangen de bestuursleden van de Zandvoortse reddingsbrigade... Ja, er was nogal wat consternatie over, hè? Want wij dachten dat die al, al was geweest, die receptie, toch? Ja, klopt. En... Maar uh, niks is uh, minder waar, hè? Niks was minder waar. Dus uh, dit gaat wel door, morgen. Dit gaat wel door, morgen. Dit, dit gaat wel door. Want, uh, nogmaals, de bestuursleden van de Zandvoortse reddingsbrigade morgen vanaf drie uur... Uh, heten ze de leden, donatoren en sympathisanten van harte welkom tijdens hun nieuwjaarsreceptie in Post Noord aan de Boulevard voor het, voor het NH Hotels. Aanstaande maandag is er uh, vanaf 8 uur de gelegenheid om het bestuur en leden van de gemeenteraadsfractie van de VVD-afdeling Zandvoort-Bentveld te ontmoeten tijdens hun nieuwjaarsreceptie in Eethuiscafé de Zandvoorter aan de Van Heemskerkstraat. U weet wel, dat is vlak voor het Palace Hotel. En zaterdag 15 januari vanaf 5 uur. grijpt het bestuur van SV Zandvoort. de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. van het eerste elftal. Uiteraard tegen, tegen koploper DVVA. En uiteraard opnieuw. Voor wat betreft de wedstrijd ijs en weder dienende aan om hun leden, sponsoren en supporters de beste wensen over te brengen. Dus genoeg gelegenheden om het glaasje te heffen op het nieuwe jaar. Ja, als je ze allemaal afgaat dan ben je wel eventjes bezig. Heel Volgens druk. mij zo een hey, druk schema hey, de komende dagen. Dus wij doen er lekker rustig aan. Helemaal kalm aan. Zeker ook uh, met de muziek. Hier is een Alison Moyet en That All Devil love. It's Love. Get Let's go. We het vandaag bij CFM iets anders dan normaal met de muziek bij Zandvoort op zaterdag. En dat hoor je waarschijnlijk ook nog terug aan het geluid, Albert-Jan. Ja, nee, helemaal goed. Ja, toch? Ja, lekker relaxed. Helemaal ja. goed. Je ja, hoorde is de Springfield de in Private. Nou, Lex van der Hoorn, hij is inmiddels gearriveerd dus zo dadelijk. Om half drie zitten we weer gebijteld met het weerbericht. Het enige, ja, het enige echte en juiste weerbericht van de Zandvoort. Even twee korte berichtjes. Allereerst nog even uh, de vermelding dat uh, op 12 januari die kerstboomverbranding uh, gaat gebeuren. En die traditionele kerstboomverbranding zal uh, de aanstaande woensdag uh, plaats gaan vinden. De verbranding start om half acht op het strand ter hoogte van het gebouw De Rotonde aan de Strandweg. Kerstbomen kunnen woensdag 12 januari ingeleverd worden tussen 1 en 4 op het terrein naast het Casino aan de Strandweg. Of bij de remise aan de Kamerling onder 20. Voor elke boom die ingeleverd wordt, krijgt u 20 eurocent en een lot waarmee u kans maakt op 20 cadeaubonnen van 5 euro. Nog even, waar is de brand, uh, Albert-Jan? De brand? De brand, waar is die? Op, op het strand. Oké, okay, de brand op het strand. De brand op, is op het strand, woensdag om half 8. En uh, dus die aan voorafgaande kunnen ze de kerstbomen nog inleveren. Nou. Oké. Okay. Dat is één kort berichtje. En uh, oh ja, ook voor de Zandvoorters onder ons die vaak over de zeeweg gaan. De politie is ook weer terug van het kerstgezes. Echt waar? Ja, af... Zijn ze weer Echt? bezig? Afgelopen dinsdag, ja hoor. 4 januari tussen 9 en 11 uur hebben de politiemensen op snelheid gecontroleerd aan de zeeweg. Dit gebeurde zowel in de richting naar Haarlem als in de richting naar Zandvoort. Op deze weg geldt een maximum toegestaande snelheid van zoals we allemaal weten... ...80 km per uur voor automobilisten. Dan vraag ik me af voor wandelaars wat dan de maximum snelheid is. Geen. Van de ruim 800 passanten ja, ja, reden er 52 harder dan toegestaan. De hoogst gesmeten snelheid afgelopen dinsdag was 120 km per uur. Alle bestuurders die te hard gereden hebben en door de agenten zijn geflitst... Kunnen binnenkort uiteraard een bekeuring thuis verwachten. Oké, okay, en dat zijn uh, pittige bedragen die je dan moet ja. betalen. Dus je bent gewaarschuwd. Eerste bedrag voor de zet oh, is per se weg. <laughs>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 Leave it! mijn collega Albert-Jan Vos dacht even rustig uh, zaterdagmiddag hier te hebben. En, en, denk, hij bouwt heel rustig op ja. met de muziek. En we blijven lekker rustig draaien. Nou, dan kom ik in één keer aan met deze plaat van de Cold Earring. En dan leed nu smaals. Nou, wel lekker toch? Ja, is keurige heukmuziek. Ja, ben je meteen weer een beetje wakker hè? Ja, maar, maar wacht maar. Wakker genoeg voor het weerbericht? Zeker weten. Komt-ie aan. Want aangeschoven is Lex van de Oren. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Lex. En ja, Goedemiddag. Ik ben even binnenkomen waaien. je... Kijk, dat bedoel ik. Ja, Waai, ja Waai, Waai doet het voor. Letterlijk uur. even geurlijk, hè? Ja, want het, is, het was eventjes uh, windkracht 8. Zo, En ja. dat is stormachtig. Maar de wind die neemt nu af. En het is nu windkracht 7. Ja, vanmorgen dat ik wakker werd was het echt maar van uh, blijf maar lekker in je bed weer. Ja, dat uh, heb ik idee Je had dat, had had had dat, dat niet. Ja, dat, mooi, hè? Ja, dus uh, het is uh, windkracht 8 geweest, de, de wind die neemt het af, is nu 7 en die gaat verder afnemen. Het, uh, de regen hebben we ook gehad, het blijft droog vanmiddag. Dus vanmiddag blijft het droog, dus als mensen nog boodschappen willen doen, dan uh, blijft het droog? Ik ga ook boodschappen doen. Oké, okay, ja, ja, luisteraars, dan blijft het droog. <laughs> ja. En de temperatuur, die was uh, zo'n half uurtje geleden, was die nog 10 graden. Maar de temperatuur die gaat weer langzaam zakken. Maar uh, het gaat niet vriezen vandaag. Niet ook. Okay. Nee, het gaat niet vriezen. Maar uh, 10 graden, dubbele cijfers. Terwijl uh, de normale temperatuur voor de tijd van dit jaar, of de tijd van het jaar, ja. is uh, 5 graden. Dus we zitten dubbel. We leven boven... Dan krijgen, krijgen we geit straks weer op ons broodje terug. We leven boven onze stand. Ja. We worden hiervoor gestraft. Werden? Ja. Dat vermoed ik ook. Ja. Nou, ik denk het niet. Nee? Want morgen... <laughs> Oké. Okay. Wordt het mooi weer. Huh? Ja. In de loop van de dag uh, toenemend zonnig. Heb ik opgeschreven. Hallo. Vanmogend. Heb je wel het goede weerbericht meegenomen? Ja. Oké. Okay. Ja. Er staat wel een uh, vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur gaat ook wat naar beneden. Die gaat naar de 5 graden. Dus... Uh, uh, lekker uitwaai weer morgen. Ja. ja We moeten morgen weer drukken al... in Zandvoort. Ja. Wat dan? Nou ja, meestal en... op zondag. Okay, op ja, zondag ja met... al die wandelaars straat, lekker. Zeker met dit weer wat jij ons nu uh, voorschotelt. Ja, maar alleen het is wel zo dat uh, de mensen die komen, komen uit het binnenland. <laughs> en de opklaringen komen uit het westen. Ja. En ja. zij dus... komen uit. Oog, de wijzen komen uit het uh, oosten. <laughs> Ja, ja, ja, ja. En die hebben dus later door dat het mooi weer wordt. Bij ons is het eerste mooi weer en dat, gaat, dat schuift langzaam het binnenland in. Dus ja, dan zou het middags uh, wel eens uh, wat drukker kunnen worden. Nee, maar ze kunnen toch gewoon kijken op uh, www.meteopagina.nl en dan weten ze dat het mooi weer is uh, morgen. Ja, maar het is alleen zo jammer dat uh, de rijkwijde van deze zender zo, uh, <laughs> zo laag is. Want Haarlem haalt hij net. Ja? ja Maar Amsterdam, uh, nee. Nee, dat nee. hadden we niet. Nee. nee, maar internet wel, hè? Jouw, jouw website gaat verder dan uh, Zandvoort? Ja, maar kijk, dat kunnen we nu vertellen. Maar dat hoort niemand. Zwaar. Nee, dat hoort niemand. Nee, dat nee. dat is waar. Zandvoort is natuurlijk wel. Want die kennen dat natuurlijk allemaal, hè? Ja, nou, wel. op internet kan je ook luisteren naar ACFM, hè? Dus... Ja, precies. Ja. Geen probleem. Geen probleem. Nou, en dan maandag. Nou, de, de zon morgen hebben we gehad. De, dan gaan we naar de maandag. Dan is het ook een, een vrij zonnige dag. Helemaal niet gek. helemaal niet gek. Met een matige zuidelijke wind. Dus het waait dan ook niet zo hard. Maar wel gaat de temperatuur een, een graadje verder naar beneden. die gaat naar de 4 graden. Dan zitten we weer op het normale niveau voor de tijd van het jaar. Nou, dan schuif ik nog eventjes door naar de dinsdagochtend. Dat is een kleine kans op vorst. Dus misschien dat er gekrabd moet worden op de autoruiten. Maar overdag stijgt de temperatuur weer naar 5 graden en is er kans op wat regen. En vanaf woensdag liggen de temperaturen tussen de 5 en de 10 graden, dus tot het eind van de week. Tussen de 5 en de 10 graden met af en toe wat regen. Zo, ja. kijk eens aan. We gaan bijna voorjaar krijgen. Nou ja, ja een beetje terug. Voorjaar, ja, een beetje herfstig. beetje herfstig. Maar we komen wel uit aan het eind van de week boven de normale waarde van 5 graden. Lex, even een moeilijke vraag. Aankomende woensdag, dan hebben we de kerstboomverbranding op het strand. Is het belangrijk dat het niet te hard gaat waaien, natuurlijk? Dus... Oh, ik ben blij dat ik mijn grafiek hier heb meegenomen. <laughs> die vraag had ik niet verwacht. Uh, er staat wel een vrij krachtige Zuidwestenwind Oeh. aan het strand. Ja. En s'avonds is het volgens de huidige verwachting droog. Dus de twaalfde. e ja. Ja. ja. Dan is het s'avonds droog. En er staat wel een, een vrij krachtige Zuidwestenwind. Oké. Okay. Maar het is droog. Oké, okay, droog. Maar zuidwesten, dan gaat de, de, de, de wolken die gaan drijven dan het dorp in, denk ik. Zuidwesten? Ja, ja. nou ja. Ah. ja. Nou, langs het... Hij gaat over het strand. Ja, oké. Okay. Over Goed. het strand. En, en, en de temperatuur is s'avonds uh, een graadje of acht. Oh Oude. dat valt best mee. En als je bij het vuur staat, is het waarschijnlijk ietsje warmer. En dan is het ietsje warmer. <laughs> denk ik ook. Lex, dank je wel weer. Geen dank. En Alles waar terug? kunnen we mensen het uh, nalezen, het weerbericht? www.meteopagina.nl En op je mobieltje www.meteopagina.nl Slash mobiel En ook nog op Twitter Twitter je ook al? Ja, Twitter Jongen, jongen, jongen Die man is van alle ja. leeftijden, hè? van alle tijden Twitter.com meteopagina Maar Lex, we gaan je een poosje missen? Doen ja, ik ga, er weer, doen? ik ga er weer even tussenuit je En, hebt, en dan, uh, ja. als het lekker weer wordt, ben ik er weer Hartstikke goed. Tot zover. Bedankt. En ik zie je vanmiddag nog op de werkbesprekingen. Doen we. Oké. Okay, Oké. Okay, dankjewel Lex van Oren voor het weerbericht. Nou, we gaan het toch wel redelijk weer krijgen hè, de and komende dagen. A way.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 Ga voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof.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 Dat heb ik nou ook Albert-Jan. Ja. Geloof in, in ons beiden. Dus ik vandaar dat we ook gewoon doorgaan met Zandvoort op zaterdag. Ja, en voor de laatste maal vragen wij uw aandacht voor het evenement van het jaar 2010. Want de Zandvoortse Courant organiseert een verkiezingsevenement van het jaar 2010. Er wordt al enkele weken flink gestemd op de genomineerde evenementen die in drie categorieën strijden onder titel. Tijdens een feestelijk programma in het jaar rond paviljoen de Haven van Zandvoort op vrijdag 21 januari worden de winnaars bekendgemaakt. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De zaal gaat om half vijf open voor de ontvangst... en vanaf vijf uur wordt u een drankje en een hapje aangeboden... door de haven van Zandvoort. En Sannemans, bekend bij vele Zandvoorters en haar band... zorgen voor de muzikale omlijsting. En vanaf zes uur worden de genomineerde evenementen aan u voorgesteld. Dus schrijft u even in uw agenda uh, deze datum 21 januari. Uh, drie categorieën, cultureel, sport en algemeen. Uh, en er zit een inschrijfformulier bij, of een stemformulier. U kunt er uit, beide, uit alle drie de categorieën één evenement uitkiezen. En dan uh, is het uh, op de 21 januari grootfeest in de haven van Zandvoort. Stem, laat uw stem niet verloren gaan. Oké, okay, en wij zijn natuurlijk benieuwd welk evenement dat gaat worden. En dat houden we natuurlijk nauwlettend in de gaten, Albert-Jan. Jazeker. Wat heb je nou weer voor mooie muziek uitgekozen, Albert-Jan? Ja, ik begreep rustig aan, hè? Oh, rustig moet je aan. horen. Oh. Die geldt voor jou, hè? <laughs> Oké. Okay. En vandaag mijn collega Albert jou voor, Al van die zoetsappige muziek op de radio. Heerlijk. Heerlijk. Nou, ik heb er ook nog eentje voor je uitgekozen dan. En, uh, daarna gaan we wel weer normaal doen hoor. Oké. Okay. Ja, beloof je me dat? Ik beloof het je. Oké. Okay. Hier is Elvis. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry?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 It's just not enough, man. It's just not enough. I'm just a die man heeft in zijn tijd met deze stem heel veel vrouwen in vervoering gehad. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Dat Echt? kan ik me voorstellen. Soms... Daar komen wij aan, hè. Komen wij aan. Ja. <laughs> het is niet anders. Uh, het is uh, bijna alweer tijd, trouwens. Ja, het vliegt. Het is al eerst. U zit alweer bijna op. Wat gaan we zo meteen in twee uur doen? Oh, erg veel muziek. Er zijn erg veel concerten en uh, daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Dus morgen uh, hou uw agenda vrij, want er staan ongelooflijk veel leuke uh, muziekevenementen uh, op stapel. We gaan Joop van Nes ook nog uh, even proberen telefonisch te pakken te krijgen want er is vandaag een belangrijke bekerwedstrijd. Oké. Okay. Zandvoort 2 speelt namelijk tegen de Young Boys. Oh, de, de Young Boys? De Young Boys. Oké, okay, nou. Is, is jou op daar naartoe of weet je dat niet? Uh, geen idee, maar we gaan het uitzoeken. En zo dadelijk, uh, na drie uur, zijn we weer uh, bij je terug... met het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Raymond Seré met het NMS Journaal. In het stadion De Kuip in Rotterdam... is een herdenkingsdienst voor Koemoulijn aan de gang... Het is een besloten plechtigheid voor ongeveer 500 genodigden. Onder de aanwezigen zijn burgemeester Abo van Rotterdam en de oudvoetballers Willem van Hanegem, Willy van der Kuilen en Sjaak Zwart. Belangstellenden kunnen de dienst op tv-schermen volgen. Na afloop wordt er een erehaag gevormd voor de kist met het lichaam van Moulijn. De rouwstoet rijdt dan via de Erasmusbrug en de Koolsingel... Singel naar het uitvaartcentrum Hofwijk voor de besloten crematie. Ook de uitvaart van oudzanger Bobby Farrell is vandaag. Voor hem is een dienst gehouden in de stad Schouwburg. Daar werd onder meer opgetreden door de zangeressen van Boni M. Bobby Farrell wordt op zorgvliet begraven. Er komen diverse onderzoeken naar de brand van woensdag bij Chemiepak in Moerdijk. Zo wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van de hulpverleners. Mogelijk wordt dat later uitgebreid tot de bewoners rond het industrieterrein in Moerdijk. Ruim 20 hulpverleners die bij het blussen van de waren betrokken hebben last gekregen van hun ogen of luchtwegen. Er komt daarnaast ook een onderzoek naar de informatievoorziening rond de brand. Veel mensen klaagden woensdag dat ze niet goed op de hoogte werden gehouden door de overheid. De Russische schaatser Ivan Skobrev heeft op het EK Allround de leiding genomen in het algemeen klassement. Hij eindigde op de 1500 meter als tweede achter de Noor Harvard Bekoe. In het klassement heeft Skobref nu een kleine voorsprong op Jan Blokhuizen die op de 1500 meter vijfde werd. Bukou is derde in het klassement, Koen Verweij vierde en Wouter Oldeheuvel vijfde. Eerder vandaag eindigde Marit Leenstra op de 500 meter voor vrouwen als tweede. De grote favoriete Martina Sablikova werd vijfde voor onder meer Irene Wust. En dan het weer, veel wind, af en toe een bui. In het noorden wordt het 6 graden, in het zuiden 12. Morgen droog en zonnig, maar wel wat koeler, ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!